Smokers.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 Hé, hey, jij had toch ook gebokst? Ja, in een grijs verleden. Het ziet er wel gaaf uit. Hè? Ja. Suzanne, fijn dat je zo snel bent gekomen. Ja, ik hoorde dat je me zocht. Ja, uh, kom even mee naar mijn kantoortje. Oké. Okay. Jij niet. Hoezo niet? Jij was niet uitgenodigd. Ja, nou en, ik kom zo vaak op feestjes waar ik niet ben uitgenodigd. Gelukkig lekker zo door. Freddy, ik wil je vriendinnen verspreken over iets zakelijks. Kan ik jou even niet bij te gebruiken, ja? Het is oké, okay, schatje. Het is oké. Okay. Ja, nou, ik blijf hier wel wachten. Ik ben zo blij dat je er weer bent, jongen. Marco, ja. oh, hij wil even bij papa. Hé, hey, mannetje, hé. Hey. Hey. Heb je me gemist, hè? Kijk eens gebak. Hey. Dat is toe. Lekker. Kom maar, Marcootje. Ja. Hey, uh, Dankjewel pa, dat je die advocaat erop gezet hebt. Ja, nou, daar hebben we het hem wel eens over. Laten we eerst maar eens vieren dat jij weer thuis bent. Hé, hey, eh... Uh... Jij ook geen? Uh, nou, dan zeg ik geen nee tegen, pa. Jullie ja, gaan toch om elf uur s ochtends geen neven zitten drinken? Uh, nou, dat klinkt weer vertrouwd, hè? Nee, daar ga je, pa. Proost, jongen. Zo, kijk eens, hè? Nou, weer een vliegtuig, hè? Daar ga je. Ja, ja. Ja. Ja. Wat godverdomme. Voor... Ja, net die jij kwaalt. Nou, hier al. Is vies van zijn eigen kind. Kom jammerlijk bij mama, hoor. Kom hier, ouwe. <lacht> je bent ze toch nog allemaal de baas. Ja, ik wel, ja. Harry, Pruis. <lacht>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 Ja, het is niet zo kieskeurig. Die hangt zijn tabbeloeren overal in. Zeg, ik hoorde dat aantal kleine jongetjes valt. He? En zo te zien al kleine boxertjes? Ik zal er niet omheen draaien. Hans. Hans Vermeer. Ken jij die man? Misschien. Hij gaat nou niet de wijsneus uitlopen hangen. Ik ken wel een Hans. Maar of die van Vermeer heet... Waar zou ik hem van moeten kennen?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 Of oom Nelis of oom Kees. Dat neem binnen de kortste keren niemand meer serieus. Ja, kom dan. Kom dan. Dance like a butterfly. sting like a... Thijs. Oh ja. Thijs. Thijs. Watjes. Ik weet het goed met je gemaakt. Als je mij helpt...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 Kunnen we gaan? Oh, nou, dat is een hele mooie fles, Harry. Ja, dat kun je wel zeggen. Die kost een percentage, hoor. Ja. Ze, uh, John is wel weer vrij, maar hij blijft natuurlijk verdachte 1, uno. Hm? Ja, en? Ja, over twee weken komt Albertini. Ja. Wie wil je dat van ja, al weg ben Ik ben bezig. Ik, uh, ik moet zien te weten te komen wie het wel heeft gedaan.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 Hé, hey, Charol! Jullie zou zo gefokt, man? Beetje relaxed. Ik kom jou enorm matsen, Charol. Hey, dit krijg je niet elke dag. Snoepje hey, snoepie van de week, toch? Hey? Hm. Kokosmatjes voor en achter, binnenslavertjes. Wat moet jij nou eigenlijk? Deze beauty krijg je van mij voor een vriendenpijsje. 1500. Hey? Wat zeg ik? Duizend. Duizend guldetjes. Om een vruchtbare handelsrelatie te bezegelen. Ja, had toch een adresje op het carnascent. Nee, Hé, Charlotte, ik doe liever zaken met iemand die ik kan vertrouwen. Ja, ja. Nou, kom op, man. Wij gaan gouden tijden meemaken, hè? Thuis zei je. Ja. Meneer Pruijs? Ja, terug. Hé, hey, het was niet kwaad bedoeld. Gewoon een dolletje. Wat? Ja, hij heeft thuis al het olif vergeten geslagen. Daar kunnen we het wel bij laten. Ja. Waar heb jij het over?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 uh, uh, Freddy. Freddy? Heeft Freddy hier gebokst? <lacht> nou ja, heel even dan. Meneer Bruijs, het spijt me, maar, maar meneer Bosman kan u niet ontvangen. Wat? wat, wat het zal hem nee, niet hij erop. Hij zit in een bespreking waarin u niet gestoord mag worden, maar hij neemt nog contact met u op. Oh ja, zeg maar dat ik blijf ja, wachten. Nemlig, Walken, maar dat kan wel even duren, zei hij. Het zal hem niet erop. Uh, uh, het spijt hey, me, maar, hey, he, hey. maar ik mag u echt niet binnenlaten. Wat krijg je me man? Hal. Hé, afblijven, afblijven. Hey, hé, hé. Alles op zijn tijd. Nou, heren